OS Nieuws van 9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het busongeluk in Zuid-Portugal, waarbij drie Nederlanders om het leven kwamen... is mogelijk gebeurd doordat de chauffeur onwel werd. Hij raakte zwaar gewond. De politie heeft al wel met hem gesproken... De bus met 34 Nederlandse vakantiegangers raakte gisteravond bij Albuvera van de Weg en reed van een taluut. Naast drie doden zijn er 26 gewonden. 17 liggen er nog in het ziekenhuis. Volgens reisorganisatie TUI is de toestand van drie van hen kritiek. TUI heeft een informatienummer geopend en bekijkt wie van de toeristen terug willen en kunnen naar Nederland. En of er familieleden zijn die naar Portugal willen. Accountantskantoor KPMG gaat reorganiseren. Het bedrijf zit in problemen doordat belangrijke medewerkers en grote klanten weglopen. KPMG wordt al lange tijd geplaagd door schandalen. Volgens Topman Hommen heeft het bedrijf er ook last van... dat klanten tegenwoordig verplicht zijn... om steeds na enkele jaren een andere accountant te nemen. KPMG zegt zelf dat er 15 topmensen zijn vertrokken... maar volgens De Telegraaf zijn het er tientallen. De krant schrijft dat de problemen zo groot zijn... dat de Nederlandse tak van KPMG om hulp heeft gevraagd... aan het internationale moederbedrijf... om de aanstaande reorganisatie te kunnen financieren. Hoeveel banen er gaan verdwijnen is niet bekend. Bij een schietpartij in een kerk in de Amerikaanse staat South Carolina... zijn negen mensen om het leven gekomen, onder wie een prominent politicus. In de kerk in de stad Charleston komen vooral Afro-Amerikanen. De politiechef spreekt van een gerichte daad tegen de zwarte gemeenschap. De dader zou een blanke man van ongeveer twintig jaar zijn. Hij is voortvluchtig. Onder de doden is de voorganger van de kerk... die ook lid was van de Senaat in South Carolina. Wilrenster Ellen van Dijk heeft de eerste gouden medaille voor Nederland gewonnen op de Europese Spelen in Azerbeidzjan. Van Dijk won de tijdrit. Het zilver ging naar de Oekraïnse Solovey. Er was nog, nog een medaille voor een Nederlandse Annemiek van Vleuten, pakte op de tijdrit in Baku, het brons. Het weer, van tijd tot tijd zon, vooral in het noordoosten kans op een bui. En het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWB. In de Randstad staan nog file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen de afrit Haarlem-Zuid en Knopen Bad 4 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en Harmelen 6 kilometer. Op de A12 Duitse grens Den Haag tussen Driebergen en Nieuwegein, 10. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Knopen Prins Klausplein en Delft-Noord, 4. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk, 5. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort de meeste verdraging. Tussen strand Horst en Knoop het Hoevelaken 11 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn zojuist wel weer vrijgegeven. A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar 2. En op de N44 bij Wassenaar ook 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 wereldkampioenschap, Haringhappen. Dan denk je, oh, dat is gezellig, leuk en het is simpel. Het is helemaal niet simpel, het is heel ingewikkeld. Als je het goed wil doen en als je een record wil halen. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ja, Kroon, Patrick Berg, Sandra Gurbel, Ja, we gaan met z'n drieën en met z'n vijven, dus in totaal uitleggen aan de luisteraar wat er nou gaat gebeuren... en hoe belangrijk het is dat het toch strak georganiseerd is. Ja, en daarna gaan we het nog even hebben over de, de samenwerking met de gemeente Halem... en wat er in de commissievergadering is uh, gebeurd. En we gaan het natuurlijk hebben over Culinaire Zandvoort. Ja. En daarna doen we nog even de OBZ. Dus het wordt nog een druk uurtje. We hebben een druk uurtje. Maar gezellig, anders was nieuws. Dus uh, blijft u er vooral bij. Sterk team tegenover ons. Heel sterk team, ja. Uh, het organiserende team voor het wereldkampioenschappen... Uh, wereldrecord. Wereldrecord, sorry, wereldrecord. wereldrecord. Uh, Patrick Berg, nou je hebt iedereen al uh, genoemd. Patrick Berg gooit hier net een, een stukje op, uh, op tafel. En dat heet de onverbindelijke wereld van het Haringhap-record. Patrick, waarom is dat zo? Um, een, een, een evenement met wereldrecord die is aan een uh, flink aantal eisen voor kennisboek of records. Uh, zijn er zijn een hoop eisen die er gelden. De notaris die een proces verbaal moet opmaken, die moet kunnen verklaren met uh, beëdigde hand op de hart. Mm -hmm. Weet ik hoe dat... Maar die moet verklaren in het proces verbaal. dat zij ervoor in heeft, heeft gestaan dat het juiste aantal naar binnen zijn gegaan. Dat er niet iemand uh, via de achterkant omgelopen is en ja. zich opnieuw heeft laten registreren. Uh, ze, ze moet dus het hele overzicht van het terrein kunnen bewaken. Uh, dus je en zet er op verklaren. het bordes neer? We zetten er op het bordes neer, nee, maar we zetten het hele Raadhuisplein af. Ja, daar kom ik zo over op. op. Uh, eerst even over de, de... De, de regels en zo. Uh, je zegt dat er moet een notaris bij komen. Ja, wij, dat... wil, wij willen het uh, Zandvoort weer op de kaart zetten. Ja? En we willen er officieel, we willen vinden het jammer om het uh, te, een, gewoon een feestje te doen met mensen laten haringappen Als we zoiets groots neerzetten, dan willen wij ook Zandvoort op de kaart zetten en gewoon het wereldrecord neerzetten. Als, als het resultaat van een, uh, weekend. Middag, uh, van een gezellig weekend. Van een gezellig weekend. Hoeveel het haringen? Het is natuurlijk een prachtig ja. evenement. Alle dingen wat je voorbij ziet komen. Ik heb er wel vijf voorbij zien komen. Evenementen wat komend weekend uh, vrij makkelijk wordt vergunning verstrekt. En uh, laten we hopen dat Zandvoort een, een, een prachtig, prachtig weekend, weekend tegemoet gaat. Ja, ik wil het uh, even hierop concentreren, ja? want het is nou ontzettend veel. En ik moet Sandra, moet ik nog wat vragen? En Jaap zit achterover. En die wil niks gevraagd worden, zie ja. ik al. Maar <lacht> oh, die hebben het gisteren al druk genoeg gehad. Um, hoeveel haringen moeten er gehapt worden? Uh, het record staat nu nog... Uh, onofficieel op 940, want dat record is niet uh, opgenomen in Kindersboek of Record, maar we willen die 940 verslaan en we, wij streven ernaar om 1500 hmm. mensen tegelijktijdig een hap van een haring te nemen. Dus het gaat niet om, om hoeveel iemand op kan, het gaat erom dat zoveel mogelijk mensen gelijktijdig een hap nemen. Oké, okay, nou um, wil jij 1500, 1400, 1500 man hebben? 1500, ja. Um, dat moet allemaal op het, uh, het raadhuisplein. We hebben ja. hier een prachtige tekening uh, liggen. Uh, en het hele plein wordt behekt. Ja. Er komen entree sluizen En daar moet je tellen? Ja, bij de entree, dat is uh, de, de ingang die komt te liggen bij de, bij de hemel voor de deur, zou ik maar zeggen. Uh, daar komt, uh, gaan de mensen allemaal langs. En daar staan mensen met tellertjes en de notaris om te registreren wie het terrein op gaat. En voor de rest, om het, om het terrein waar de hekken staan, daar komen allemaal zijn posters staan. Dat er niet gerommeld wordt. Dat er niet iemand over het hek kan komen. Oh, okay. Dat is dus dus, de spelregel. In. Iedereen komt door die sluis, er iedereen wordt uh, is... geteld, dan staan er zeven haringkar, heb ik begrepen. Uh, vijf vijf, vijf, vijf haringkar vijf verdeeld over het plein. Ja. Maar dan uh, heb je natuurlijk nog een moment dat iedereen een haring aan moet pakken. Ja. Een, de Wurf die helpt met uitdelen bij de Hane Kraam. er zijn twaalf mensen van de Wurf die zich uh, uh, het super uh, leuke, uh, initiatief vonden en, en, en graag wilden uitdelen. 1400 gedeeld door 12 is, uh, is veel werk. Iedere, iedere kraam die levert nog uh, twee mensen. Ah. Dus daar zijn we al met minimaal 30 man die het kunnen uitdelen. Oké, okay, dus dat. We uh, dus mogen die zelf ook uh, meedoen? In, uh, in wereld, dat uh, moeten we aan de notatie... Wie weet, we, eerst de mensen. We willen eerst de mensen natuurlijk. Ja. Die komen, die, die, vol, willen we, ja, die, die, die willen we als eerste. Die, die nee, maken er tijd voor vrij om te komen. Die willen we er eerst als eerste. En, en ja. zitten we op duizend man. En we hebben nog een paar honderd halen over. Nou, dan, dan zullen we aan die notaars vragen. Mogen die mensen die, die in het ja. comité <laughs> zitten ook mee meehappen? Maar de mensen die, die gaan komen, kom vooral. En die, die, gaan, die gaan eigenlijk. Uh, die willen we met z'n allen uh, als eerste laten op. Om uh, zes uur wordt er gehapt. Ja. Hoe laat? Meneer Joustra, die praten alles bij elkaar. Ja, daar hebben we het over gesproken toen jij deze kant op uh, ging. Ook voor in de uitzending. Uh, ook in de uitzending. Prachtig. Um, Geweldig. Hoe toch? laat wil jij mensen? Gezelf vanaf vij vanaf vijf uur kan je al komen. Dat zorgen we wel voor vermaak. We hebben een we hebben een paar uitgenodigd die, die tussendoor hopelijk mm -hmm. wat liederen gaan zingen. Uh, Hoop ik ook. En die mag ook mee eten. Die mogen ook komen. Hoop graag. En, uh, dus we hopen al de mensen vanaf vijf uur tot gauw half zeven een leuke anderhalf uur en kosteloos anderhalf uur te bezorgen met een uh, Hollandse nieuwe erbij. Goed, bij deze uh, nogmaals de oproep, kom allemaal haringhappen. Uh, tegenover mij zit Sandra, die uh, zegt ik hoef niet zo nodig, maar ik wil toch weten wat jij doet in die organisatie. Uh, ik ondersteun uh, de visboeren met het opzetten van uh, dit evenement en uh, ik hou een draaiboek bij en zorg dat iedereen achter zijn broek aan wordt gezeten, uh, vrijwilligers oproepen, uh, dat we ook een lijst hebben met wie zich aanmeldt van vrijwilligers. Uh, yeah. Checklist. Het, het, is, het, uh, is het makkelijk te werken met die visboeren? Ja hoor, heel makkelijk. Dat, uh, <laughs> dan wordt daar gelachen. <laughs> <laughs> Absoluut. Dat, uh, ze volgen gedwee. Dus mobiele vitrine, managers Oh, kijk. Ik uh, dat klinkt kijk, kijk, kijk. heel mooi. Ja. Maar Sandra, we hadden het er net al over. Uh, jouw moeten de mensen zich van tevoren aanmelden? Jij zegt nee, daar hebben we niet voor gekozen. Nee, iedereen moet de mogelijkheid hebben. Ja, het ligt ook aan het weer. Uh, we moeten niet in de, in de administratieve molen gaan komen dat mensen zich ook weer afmelden. Ik kom niet, ik ben ziek. Het is gewoon aansluiten en er zijn. En dit, ja, uh, ik, ik zou heel graag, als ik niet in de organisatie dat ook bij het evenement wil, zijn, want dit wordt iets waar nog lang over wordt ja, nagesproken. Het is natuurlijk vandaag. iets prachtigs, Zandvoort. Als je kijkt naar het Zandvoorts Wapen, de haringen, het is de Zandvoortse Haringventers. Ja, iedereen doet mee in, in dat hele verhaal. Het is wel iets heel unieks voor Zandvoort. Absoluut. En de saamhorigheid die het brengt onder de vrijwilligers is, uh, is ook uniek. Ja. Maar dan wereldrecord gewoon goed registreren. Daar heb je dus een notaris voor nodig. En welke notaris is dat? Dat is notaris Beumer. Yvette Beumer. Uit Velsenbroek. Uit Velsenbroek, ja. En die, uh, die, ja, die, die stelt zich op beschikking als notaris. Moet daar een heleboel werk voor verrichten, want dan kom je ook in het Guinness Book of Records. Ja. Um, de Haring. Wordt die door één uh, leverancier geleverd? Of gaat iedere haring, uh, uh, haringboer uh, zijn haring leveren? Want jullie hebben natuurlijk allemaal verschillende haringjes. Ja, we hebben, uh, eigenlijk zijn er twee, eigenlijk zijn er twee uh, haringleveranciers in Zandvoort uh, die, die, die, die leveren. Die, die, die lui van het PBO die moet je wegsturen, man <lacht> Trek hem even los. En dan staat die. die, die, die uh, uh, Wij hebben hiervoor gekozen dat we één leverancier hebben die, die, uh, die één partij levert. Dus daar is voor dit voor omdat om uh, Dan heb je allemaal het, het, het, hetzelfde te bieden en uh, uh, dan heb je daar geen gedoe over. Maar uh, even terugkijkend, uh, dat kost nogal wat. Als je 500 haringen in voorraad. Uh, gelukkig hebben we de uh, tweede plaats met de pop-up oh ja. gehaald. Ja, okay. Dus we hebben. Daar we, we, we, nee, daar, daar kunnen we een, we, daar een, kun je wel een flink Nee, Nee, niet rond mee. We, ja. uh, iedere visboer zal waarschijnlijk 100 euro nog extra in de pot moeten doen. Ja. Ik geloof dat meneer iets meer moet storten. Ja. Hij liep even leeg, hoor je hem? Hij liep even leeg. Nee, Weet je, het, het, het, het komt er een hoop bij kijken: spandoeken, uh, ja. promotiemateriaal, uh, de haring zelf. Ja. Uh, weet je. Maar op zich, uh, we zijn met z'n zevenen en, en we hopen een, hier een, een, een leuk gezamenlijk evenement van te kunnen maken. Het ja. ja, moet een traditie Een ja, uh, ja. hele kleine toevoeging. Ik denk, kijk, ik denk dat er misschien wel 2000 mensen komen. Dan heb je dan ook 2000 haringen. Precies, dus wij hebben het voornemen, het is nog niet uh, echt met iedereen doorbesproken om die mensen dan een kaartje te geven dat ze bij de zeven betreffende visboeren een haring kunnen halen. Ja, je kan natuurlijk niet overcapaciteit uh, daar laten liggen, nee, dat zou dat zonde niet, zijn. Nee, dat kan niet. We kunnen er niet 3000 neerleggen. Nee, dan, uh, nee, nee. nee, nee. Nou, ik, ja, de vel. Dus ik denk dat het. En ik wil ook de mensen die bijvoorbeeld een vrije middag hebben genomen of een paar uurtjes uh, speciaal vooruitgetrokken hebben om het toch te willen meemaken ja. uiteraard. En, uh, een haring aanbieden. Ja, die, die, stel, die stel je niet teleur. Dus nee. uh, iedereen kan rustig komen aanstaande uh, vrijdag, de ja, 19e. Ja, um, ja, ik denk dat ze lekker vroeg moeten komen. En uh, dan kan het plein vol komen. Ja, maar Kijk nou over de kwaliteit van de nou, die moet nog getest worden, heb ik begrepen, meneer Jouwstra. Dus laten we het daar nog even niet over hebben. Um, heb jij eigenlijk wel tijd? Want je hebt ook een strandhuisje. Maar daar ben je maar één keer per jaar ja, tot aanwezig. Nu, tot nu toe één keer geweest. Ja, nou, dat, is, dat is niet anders, weet je. Uh, tijd, tijd. Maar dit is zo'n leuk evenement om het, om het gezamenlijk te doen. Uh, weet je, daar steek je nu... Uh, uh, ja, bijna al een maand uh, veel energie in, ja. maar dat is allemaal niet... Nou, ik heb het er met Sander net even over gehad. Uh, andere plaatsen hebben er een half jaar over gedaan. En sommige wel langer. En dit wordt in, in drie weken gewoon even zo uit de grond getrokken. Even bedacht. <laughs> even, bedacht. even bij de collega's <laughs> langs. Vinden jullie het een leuk evenement? Vind je het wat? Ja. Ja, en, ja iedereen... Ja, ja... Uh, en dan is het leuk dat het uh, begon te leven via Facebook, via pop-up. Ja. Uh, dat was leuk. En op een gegeven moment dan kom je met een... Uh, Jaap heb gelukkig die notaris uh, aan kunnen dragen. En dan, dan hoor je opeens wat voor spelregels erachter zitten. En ja. ja dan krijg je nog meer werk op je hals. Maar dat maakt niet uit dat... Het, gelukkig hebben we dus uh, uh, assistentie van Sandra, die, die maakt weer bewonersbrieven, uh, die maakt uh, vrijwilligerslijsten om het overzichtelijk te houden. Dus we hebben gelukkig nu wel een, een, een, een draaiboek en ook voor de gemeente komende maandag dat we kunnen overleggen ja. hoeveel vuilnisbakken we nodig hebben. De ja. uh, gemeente werkt heel goed mee met, met leveren van spullen, met aandragen van, van uh, communicatie, van mm -hmm. vrijwilligers beschikbaar stellen. Uh, het is wat dat betreft is de gemeente in dit verhaal ook een, een supersteun. Het gaat uh, vrijdag een uh, feestje worden. Ja. Ik dank jullie voor de komst. Goed zijn, en, uh, Vrijdagmiddag, vijf uur, Adathuisplein, Wereldkampioenschap. Dus, als je mee wilt doen, een wereldrecord. wereldrecord, uh, wereldrecord hè. Als, als je dus echt uh, beroemd wil worden, dan moet je meedoen. Hoort uh, dit record. Ja. Hoort, hoort, zegt het voor. Okay. Ivo Lemmens, maar dat is laan geworden. Ja, dat klopt. En dat is heel mooi, fijn dat je er weer bent. Het uh, is één pot nat. Eén pot ja. We gaan het hebben over Zandvoort, culinaire. Zandvoort culinaire, uh... culinair. Culinaire Zandvoort, hè, ik moet je meteen verbeteren. Zandvoort. Culinair Zandvoort, ja, het staat zo op de lijst. Ja, stom, dus... stom, stom. Na zeven of... jaar nog steeds. Ja, culinaire Zandvoort, over twee weken, hè? Ja, dat Klopt. Over twee weken, 26 tot en met 28 juni. Het is een heel druk weekend op Zandvoort, sowieso. Dat ja, het wordt een mooi weekend. Gebeugd van alles. Ja. ja, dat willen we ook graag. Zandvoort moet bruisen, leven. Maar uh, hoe gaat het met Kuderaars-Halfgoort? Wat, wat gaan we doen? ja, uh, zoals je zegt inderdaad een heel druk weekend, mooi weekend met een mooi evenement op het circuit natuurlijk. En wij zijn heel erg blij, we hebben de afgelopen twee jaar um, culinair Zandvoort gedaan in het weekend van het DTM, nu in het weekend van uh, uh, Italia Zandvoort, dus ja, dat is een mooie aansluiting. Um, voor het zevende jaar doen we het dit jaar op het Gasthuisplein uh, met 15 deelnemers uh, um, die daar hele lekkere hapjes en uh, drankjes voor zorgen. Ja. Ja, dat is helemaal top, de, de, de, Het wordt natuurlijk heel druk in Zandvoort vanwege Italië en Zandvoort. Mensen kunnen niet allemaal tegelijk weer weg. Dus het is eigenlijk een mooi moment om die mensen te pushen richting uh, het centrum. Ja, dat zou mooi zijn. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat wij uh, daar in die zin niet mee bezig zijn. Hmm. Uh, culinair is, is voor een heel groot gedeelte ook een Zandvoortsfeestje. Dat vinden we ja. ook heel erg leuk. Dat, daar zijn we trots op en we hopen ook dat dat nog vele jaren zo blijft. We merken wel dat we elk jaar meer toeristen ook uh, mogen ontvangen. Zeker de afgelopen twee jaar heel veel Duitse toeristen, ook vanwege ook DTM. Um, de ervaring is wel dat op zondag mensen ook graag gewoon na een circuitdag uh, lekker weer naar huis willen. en Dat is ook helemaal niet erg. Op zaterdag gebeurt er ook al een heleboel vanwege uh, Italia-Zandvoort. Op vrijdag gebeurt er al een heleboel. Dus wij verwachten dat het hele weekend gewoon druk is in Zandvoort. Ja, en dan zullen wij daar waarschijnlijk ook wel wat uh, vruchten van plukken. Maar we hebben gelukkig uh, inmiddels een evenement neergezet waar mensen ook, uh, nou ja... Zonder alle andere dingen die er spelen graag naartoe gaan. Nou is die. Uh, wat je zelf ook zegt, en zo ervaar ik het ook, want ik kom ook wel eens. Een zandvoortfeestje. Uh, maar uh, je krijgt ook regio aandacht. En uh, er worden ook mensen uit de regio. Um, Klopt. Um, die zeggen: nou, ik ga niet meer naar uh, en Haarlem, ik ga naar uh, en zandvoort Ja, dat horen we ook. Ik, ik vind dat een beetje lastig, want ik. Um, we willen niet vergelijken. We willen niet zeggen dit is beter of dat is beter. Haar nee, beter. Haarlem Kuner is gewoon echt. Een ander evenement, ja. een andere opzet. Um, daar heb je meer dat je zeg maar met z'n allen bij één restaurant moet gaan eten. Onze opzet is dat mensen, als je met z'n vieren bent en de ene wil een pannenkoek en de ander houdt van Italiaans en de ander houdt dit jaar voor het eerst uh, van Japanse sushi, dan kan dat. Want je haalt allemaal ergens wat te eten en er is overal centrale ruimte waar je met z'n allen weer samen ja. kan komen. Is is dat een beetje in het succes van QR uh, Zandvoort? Want uh, met al respect voor QR uh, Haarlem, uh, als je daarheen wil, moet je heen gaan. Maar uh, nu, wat jij zegt, je kan overal terecht. Ja. Nou, dat is, dat is ook iets wat wij uh, vanaf dag één hebben willen, willen doen. Uh, het is zeven jaar geleden ontstaan vanwege 25-jarig bestaan van mijn vaders bedrijf. Nou, we zaten onderweg uh, wintersport naar Frankrijk en uh, bij Utrecht uh, uh, kwam het idee uh, en, en in Frankrijk was het uitgewerkt. <laughs> um, en zijn mijn ouders daarna naar een um, culinair weekend geweest uh, in... Um, nou, moet ik, nou zeg ik het honderd keer. Volgens mij was het Alfa, Maar in ieder geval. Die zijn naar een ander culinair evenement geweest. Ja. En dat was puur toeval. Want dat stond al gepland. Uh, maar daar was het uh, ook een soort gelijke opzet. Dus dat je overal wat kon halen. En dat je dus wel ergens centraal het op kon eten. En dat vonden zij zo leuk. En juist omdat we ook in Haarlem hadden gezien hoe het daar was. En wij zijn wel eens geweest met z'n drieën. Mijn schoonzus houdt absoluut niet van vis. Mijn broer en ik wel. En ja, dan zit ja. zij toch te kijken hoe wij vis aan het eten zijn. En dat niks in de van Haarlem. bedoel nee. qua, qua omzet en qua succes uh, zullen we er niet aan kunnen tippen. En dat vinden we ook helemaal niet erg. Maar um, het is gewoon een ander opzet. En wij zijn blij met deze opzet. En ja. we hebben het idee dat de Zandvoorters dat ook zijn. Want het is, het vaak is ook heel lekker en ongedwongen om al door hier en daar wat te halen. Klopt. gewoon lekker bezig te zijn. Nou, halen. wij horen ook heel vaak dat het een, ja, een feest van herkenning is. Hè. Mensen die elkaar een jaar bij wijze van spreken niet hebben gezien. En dan ineens naast iemand aan tafel terechtkomen. En daar een heel leuk gesprek mee hebben. Dat kunnen of bekend zijn, maar ja, we horen het ook van toeristen die dus daar natuurlijk ook tussen zitten en die dan zeggen, nou, ik heb zo'n leuke avond gehad en met mm. mensen weer uit kom Zandvoort, weer. leuke gesprekken kom morgen weer, <laughs> nou ja, ik heb natuurlijk nog een pet en wij merken echt, uh, ja. ook bij, bij de VVV, dat mensen wel ook nou, rekening houden met het weekend en ja, dat is vast... gewoon... Ja, een... wanneer... ja, er zijn steeds, ja, ik zeg niet dat uh, half Zandvoort uh, door, uh, zeker dit keer, dit keer niet, want Italië gaat gelukkig heel veel toeristen trekken en daar zijn heel veel bedden mee gevuld, maar we merken wel echt dat er mensen zijn die zeggen van... Ja, we waren toen een keertje hier. En toen was er zo'n evenement met, uh, dat we konden proeven. En, uh, okay. en dat mensen daar echt wel weer voor terugkwamen Ja, ja dat is, is het natuurlijk is het leuk. superleuk. Is het met enige trots riep je net... Je kan ook Japanse eten. Ja, we zijn heel erg blij. Uh, ik ben zeer benieuwd, en uh, dat mag je best wel vertellen volgens mij... Uh, wie het plein gaan bevolken. Ja, nou dat kan ik, uh, kan ik vertellen. Ja, ja. We hebben dit jaar als deelnemers Ayuma. Uh, op het Naakstrand een paviljoen waar je heerlijk kan eten. Restaurant Evi. Beach Club 10. Uh, het Wapen van Zandvoort. Die niet iets met eten doet, maar zit natuurlijk midden op het uh, evenementterrein... en doet graag mee in de vorm van lekkere drankjes en een, een, een klein hapje op het terras. Uh, Strandpaviljoen Storm... Uh, Kriek Cuisine Phylloxenia. Nou, dat is natuurlijk heel erg leuk. Want samen met restaurant Andrea zijn zij de enige twee die al zeven jaar ook echt deelnemers zijn van het evenement. De Meerpaal, Italiaan restaurant MMX. Nou ja, wat ik net zei, Sushi mm -hmm. Siso Lounge. Dat is een sushi restaurant wat onder zit. Of ik moet zeggen, Best Western Palace Hotel. Ja. Nou, in de, de volksmondigheid bouwen, zo? Ja, ja ik, ik zeg het. Ik, ja, ik hoor, hoor het natuurlijk wel uh, netjes. Maar dat is waar. Ja, uh, de haven van Zandvoort. De Lachende Zeerover. Nou, ik noemde hem net al. Restaurant de Andrea. Tea, chocolate en more. Um de Kaashoek en nieuwkomer uh, Rabbel. En deze laatste drie die, uh, hebben een iets kleiner tentje en die verzorgen daar dan chocola, kaas en de koffie. Ja, dat is perfect toch? Ja, ja. Dat is, uh... Uh, je hebt ook de indeling bij je. Komt er weer een centrale tent? Ja, absoluut. Uh, wij hebben vorig jaar de opstelling iets veranderd. Wat inhield dat we een groter uh, centraal plein hebben waar we tafeltjes en stoeltjes in het straatje richting uh, Verzandvoort, waar vroeger drie deelnemers stonden, staat, nu een grote centrale bar. Ja. Deze opzet is ons zeer bevallen. En, uh, en we hebben nog een kleinere bar. Die staat uh, eigenlijk net voorbij de ingang van Circus Zandvoort. En ook deze twee barren zullen weer bemand worden door onze vrijwilligers. Ja, uh, De bemanning van de vrijwilligers, dat is uh, alweer een punt van jullie. Want er zijn heel veel vrijwilligers. Ja, opvoeren. tachtig. Uh, omdat wij nog twee weken moeten doen. Moeten ik snap hem. Uh, een beetje door. Maar er zijn uh, openingstijden. Wanneer ja. gaat uh, de bar open? De bar gaat open en, en dus daarmee ook meteen de restaurants. Ja. Uh, op vrijdag 26 juni om vijf uur. Uh, we hebben om zeven uur de officiële opening. Die wordt gedaan voor onze sponsors en de vrienden van Culinaire Zandvoort. Ja. Uh, binnenkort ligt de krant in de, in de bus en daar staat ook wat meer uitleg daarover. Maar iedereen kan nog vriend van Culinaire Zandvoort worden. Dan ben je ook welkom op de officiële opening. Hoe doe je dat? Uh, nou, uiteindelijk is het een kwestie van 10 euro overmaken okay. naar ons. En dan krijg je dan een vlag voor uh, en nou ja, uitnodiging voor dit. We hebben dit jaar de wijn die wij schenken uh, gekozen door middel van een wijnproeverij die we hebben gehouden. Met de vrienden van. Dus cool. zij hebben geproefd en gekozen, en die wijn gaan we schenken. Ja, uh, en de wijn heet Blije Mensen. Dus dat, is ook wel, dat vonden we wel heel leuk. Dat is leuk. wel een mooie titel, hè? Ja, he? absoluut. Uh, vrijdag om 5 uur geopend tot uh, half 11 s'avonds. Dan op zaterdag om 4 uur. Tot half elf en dan op zondag om drie uur tot half tien. En mensen vragen wel eens van nou, is dat niet een beetje vroeg? Uh, de, de sluittijden, wij vinden dat helemaal niet. Want dan kunnen de mensen nog lekker in het dorp ook nog een yes. drankje doen. En zo hebben we er allemaal wat aan. Precies. Dat wordt weer een uh, geweldig culinair Zandvoort weekend. Lana, ontzettend bedankt dat je hier naartoe gespoed bent. <laughs> ja, geen probleem. En uh, we zien je zeker nog wel hierover. Ja, zeker ah, weten. We, weten. we houdt wel. het in de gaten ook in de agenda's. Heel veel succes. Culinaire Zandvoort. We gaan naar de muziek. We zijn, we zijn er weer. De muziekjes, eh, dames en heren, worden een beetje verkort. Omdat wij eh, alle onderdelen eh, toch de aandacht willen geven die het verdient. En eh, tegenover mij zit eh, Kees Mettes. En zeer goedemorgen. Ja, goedemorgen hier in Zandvoort. Ja. En uh, ik kreeg gisteren een mail. Het ziet er goed uit voor Zandvoort. Ja, gisteren helemaal natuurlijk. ging het, over het weer. Ja, dat ging over het weer. Ik liep gisteren langs de boulevard. En het was natuurlijk een geweldige plek om uh, te zijn. Uh, met zoveel mensen die blij zijn. En ja, vanmorgen. We hoorden dat de agenda even goed vol is wat evenementen ja. betreft. Dus we hebben alle weerconcepten hier in huis volgens mij. Maar gisteren was echt lekker hoor. Ja, het was ja, een hele mooie dag. dag Zeker weten. Ja. Um, um, wij wilden het graag even hebben over de, de commissievergaderingen van deze week. En misschien ja. in het stand in het algemeen. Uh, de eerste uh, de commissievergadering ging een beetje over geld. Ja. En uh, later over het kiezen van het ambtelijke samenwerking. Ja. Nu uh, hoor ik twee dingen. Eerst over het Gettenbach. Dat ja. gaat heel veel geld kosten. Um, maar het werd wel over en weer uh, gegooid. Nou, het, het, het, het belangrijkste uh, wat er. Uh, Gebeurt in de voorjaarsnota is dat er dus uh, 800.000 euro dat is niet eerder gebeurd in de voorgaande begrotingen dat die dus uh, gereserveerd is gereserveerd uh, voor, de, uh, uh, voor de voor de Gertebach. en uh, dat is het deel Waar in de onderhandelingen over gesproken gaat worden. Omdat dat deel uh, voor 2005. eigenlijk uh, achterstallig onderhoud is. wat de gemeente Zandvoort niet gepleegd heeft. Dus de wethouder. die weet in ieder geval. dat er een reservering staat. En die wethouder. die moet nu dus aan de, aan de slag. nog En doet hij ook. Hij is ook druk bezig. Ja, het is natuurlijk heel lastig. om in financiële onderhandelingen. dan te veel naar buiten te brengen. in een vroeg stadium. Dus die wethouder is dus bezig in overleg met Dunamaren van hoe komen we daaruit. Maar de raad is antwoord, heeft nu, omdat ze ook gezegd hebben we willen dat in principe, in principe behouden, nu gezegd, althans als het overgenomen wordt, de voorjaarsnota, in de vergadering dinsdag over een week, dat is oké, okay, we hebben nu eindelijk geld weggezet. Nou, je, je zegt het zelf al eindelijk, dus daar ga ik daar verder niet over nee. in. Uh, want ah, ja. het, het Gettebach-verhaal loopt al een paar jaar, maar goed. Ja. Uh, er werd ook een opmerking gemaakt over het voortbestaan van het museum. Ja. En... Uh, uh, GBZ, bij monden van Michel Demmers... riep, waarom moeten we daar nou weer... 17.500 euro voor wegzetten... voor een extern bureau? We hebben een meter uh, papier ongeveer... waar allerlei rapporten in zitten. Deel je die mening... Hebben we die kennis? Want het werd heel snel geroepen. En dat hoor ik uh, heel veel. Tekort aan ambtelijke capaciteit. Maar daar kom ik zo nog even op. Oké. Okay. Ja, daar zit volgens mij wel de crux. Dat heeft vooral met die ambtelijke capaciteit te maken. Het is natuurlijk zo dat er veel uh, over uh, geschreven is. En er is ook heel veel over gepraat. Dus dat klopt. Als Michel Demmers dat zegt. En er zijn ook rapporten opgemaakt. Uh, maar die hebben tot niet zoveel geleid tot heden. Dus uh, om daar nu eens de belangrijkste punten uit te halen en concreet te komen met uh, ja effe kant op wel een een voorstel wat gedragen kan, uh, kan worden wat uiteindelijk recht doet aan uh, het amendement voor de verstandiging uh, daar wordt geld voor gevraagd dat mag ook niet te veel zijn en het is 17.000 euro, dat is op zichzelf een boel geld. Maar je kunt ook weer niet zeggen dat het uh, nou heel veel geld is. Als het uiteindelijk de oplossing dichterbij brengt, hoeft dat niet verkeerd te zijn. Dus in principe ben ik daar niet op tegen. Maar hij heeft wel een punt dat natuurlijk veel geschreven is en veel gedaan is. Maar het heeft toch niets geleid. Dus als dat nu gaat leiden tot... In principe ben ik, is, is, is, ik weer positieve is het mensen. is niet Kees, dat er een keer een commissie van wijze mannen uh, ontstaat... Die, die dat een keer gaat voordragen. Zo, uh, een, een belangeloze club. We hebben hier in Zandvoort zoveel ondernemers. Ja. We hebben zoveel mensen uit diverse geledingen. Uh, we zijn allemaal behept met het Zandvoortsmuseum. We zien ja. wat er gebeurt. Uh, je ja. ziet hoeveel mensen het trekt. Je ziet wat er allemaal voor diverse activiteiten zijn. Uh, is het niet gewoon goed dat er een keer vanuit Zandvoort zelf... Een aantal mensen bij elkaar gaan zitten die we iets voordragen. in plaats van weer een extern bureau in te huren. Ja, maar ja, voor dat geld hoor je, uh, kun je niet zoveel doen hoor. wat extern nee. bureau betreft. Dus wat mij betreft, als dat intern opgelost kan worden. dan kan de wethouder dat uh, intern oplossen. als hij daar ample capaciteit. of met wijze mannen wat voor nodig heeft. dan heeft hij wat mij betreft die ruimte. Uh, en is de suggestie op zichzelf. de moeite waard om mee te nemen. Uh, dus dat is niet, uh, dat is niet, ver niet, uh, niet verkeerd, vind ik. Nee, niet suggestie. Nee. Maar het is niet het, uh, het enige externe bureau wat uh, ingehuurd wordt. Want er worden er wel meer externe bureaus ingehuurd door de gemeente Zandvoort. En uh, ja. die optelsom, die gaat steeds hoger worden. Nou, Aan de andere kant hoor ik uh, uh, ook geluiden uiteraard van we, zoveel geld hebben we niet eens. Nou, kijk, uh, daar ben ik me als jullie dat niet erg vinden, wel naar de algemene positie van uh, de financiële positie. Want daar ging het natuurlijk vooral ook over in ja, de ja. voorjaarsnota. Als je kijkt naar 2000, uh, voorjaarsnota... Het gaat over 2015. Hoe staan we ervoor? Hè? Wat we van plan waren. Wat we begrotingen. Nou daar staan we dus goed voor. Dat betekent dat 2015. Als we zo verder gaan. Betekent dat er geld overblijft. En dat er dus voor het, nou ja, in ieder geval uh, in deze periode... ook nieuw beleid, nieuwe activiteiten. En daar kun je dan over gaan discussiëren... dat er dus nieuwe activiteiten plaats kunnen vinden. Ja. En dan kun je uh, natuurlijk denken aan die blauwe tram. Dan ga je denken aan de watertoren. Dan ga je denken aan onkruidbestuiding wat erin staat. Aan het bomenverhaal. En dus ook aan het Zandvoortsmuseum. Maar dat ja. is vanuit het algemene verhaal... natuurlijk een heel goede zaak. Dat we weer wat kunnen. En dat we met elkaar ja, kunnen dat... nadenken over... Uh, uh, wat is dan het belangrijkste en waar gaan we dat aan besteden? Dat is, dat is correct, maar je, je kopt hem zelf al in. De, de watertoren en de blauwe tram. Ja. Dat is natuurlijk al een jaar of vijf een drama. Uh, in, als, het gaat, als het gaat om het resultaat, is het absoluut uh, een slecht resultaat. Ja, dat het niet geleid heeft tot uh, de blauwe tram. In ieder geval een oplossing met de gebruikers om wat in te schikken met elkaar. En gemeenschappelijk te willen denken. Maar in de toelichting op de voorjaarsnota zie je dus dat de wethouder in gesprek... Luister is in gesprek geweest met de gebruikers. Met alle gebruikers op dit moment. Dus inclusief de bibliotheek die... Uh, naar mijn uh, uh, kennis, in ieder geval in het begin, uh, niet zo wilde bewegen. Maar ik begrijp dat, dat uh, die denken mee en willen ook bewegen. Dat geldt voor veel meer mensen nu. En uh, die beweging moet je wel eerst zien te krijgen met de gebruikers. Dan, dan heb ik een vraag over de gebruikers. Uh. Want de meeste gebruikers zijn geen gebruikers meer. De Brits ja. is weg, de, de kaarten zijn weg. Ja. Uh, de enige die nog uh, een beetje vasthoudt is ja. Santos Mannekoor. Ja. En eigenlijk zijn al, alle uh, toenmalige gebruikers van het gemeenschaphuis zijn weg. Is Bluis daar ook mee in gesprek? Uh, daar heeft hij mee gesproken en hij kent hun mening. Dus uh, dat is, dat is uh, een gegeven. Okay. Maar het betekent vooral natuurlijk dat, je, dat er ook gekeken gaat worden... hoe kun je dat nou aantrekkelijker gaan maken. En ja, er werd een beetje... Nou ja, schamper gedaan, over bruisend en zo. Dat kan ik me dan voorstellen. Ook in het perspectief van het heeft lang geduurd. Ja. Maar uh, los van het woord bruisend, er moeten gewoon activiteiten plaatsvinden. Want financieel, en dat is dus die voorjaarsnota, kost het ook heel veel geld. Dus als je daar uh, zetze, uh, mensen in kunt krijgen, bovendien om dat wat te verhuren, activiteiten die elders plaatsvinden en die geld genereren, het financiële verhaal van Zandvoort is belangrijk. Ja. En dan, als jullie dat niet erg vinden, brengt het me ook nog even op de perspectief voor de komende jaren. 2016 is een jaar dat, uh, uh, dat het wat minder gaat. Dat we op dit moment nog niet rondkomen. Ik ben er overigens van overtuigd dat Bluis, die de tijd nog heeft tot in oktober... om dat uh, uh, sluitend te maken, dat hij daarin uh, gaat, uh, gaat slagen. Of nagenoeg gaat slagen. Maar als je het in een miljardenperspectief kijkt over al die jaren... voldoen wij volledig aan financiële uitgangspunten. En die staan ook in die voorjaarsnoten. En die heeft de Raad zelf vastgesteld. Dus het ja. perspectief voor langere termijn. ...met uitzending van 2016 waaraan ge, ge, ge, gewerkt wordt nu, is goed. En Zandvoort uh, wordt daardoor geen gemeente die we woorden als curatele... ...of weet ik het, aan de orde zijn. Sorry dat ik wat Ik wil terug naar de commissie-vergadering met, met alle respect ja. voor uh, uw uitleg, ja. Op um, diezelfde avond uh, uh, werd er ook gediscussieerd over de drie scenario's... ...over ambtenaren uh, uh, na samenwerking met Haarlem. Ja. Uh, we laten het zoals is... We doen ze allemaal weg. En er was nog een tussenoplossing. Ja. Um. Ik hoor ook heel vaak, en ik heb het net ook weer gehoord... ambtelijke capaciteit. Die, die komen te kort. Maar uh, hoe is, is die discussie verlopen in, uh, in die commissie? Uh, hoe, hoe denkt men daarover? Uh, het blijft lastig. Amtelijke samenwerking blijft een gevoelszaak ook. Er zit er heel veel gevoel bij. Ja? En bij mijzelf moet ik zeggen ook. Er zit er gewoon heel veel gevoel bij. Als ik met uh, een buurman uh, gisteren praat in de tuin... en dan komt hij terug op het verhaal... dat hij een vaste medewerker heeft... Als hulp en dat hij nu via de FIFA gebeld wordt. En ik hoor die verhalen in Zandvoort, levert dat emotie op. En uh, die paar voorbeelden uh, zijn optelsom wat op veel plaatsen verteld wordt. Dus dat blijft voor het CDA, ik zit hier namens het CDA, verdomd belangrijk. Die menselijke maat. En organiseer dat goed. Dus dat moeten we ook in die evaluatie terugvinden. Maar en dat kwam ook aan de orde, dat je dus op basis van de drie decentralisaties. Uh, niet kan zeggen van, uh, we weten wat het betekent voor de Zandvoortse inwoner en we zeker niet, we betekent wat het in financieel perspectief op termijn betekent. Dus dat, dat, dat leeft in de raad en dat maakt het voor de wethouder dan wel wat lastig want ja, die moet ondertussen verder met ambtenaren, die moet verder met Haarlem en zo, en daar ontstaat dan wel nou ja, uh, in ieder geval een, een, een wat verschil in beleving en dat was volgens mij aan de orde in de afgelopen uh, commissie, en daar is niets, op zichzelf niets nee, mis mee, maar volstrekt logisch is. En gelukkig dat de raad blijft zitten in Zandvoort met ja, maar we willen wel dit. En dan kan dat wel wat als een repeteergeweer overkomen bij ja. de wethouder. Maar ja. daar heeft hij toch wel rekening mee te houden. Het, het, het, het valt wel op. Want er zijn twee bijeenkomsten geweest in, uh, in Zandvoort dat daar weinig uh, initiatief ja. is uit de burger zelf. Uh, ja. Wij hebben nog maar een paar minuten, want er staat daar een redacteur te zwaaien en te doen. Ja, ik begrijp. Um, het is jammer hoor, maar ik kom graag een andere keer nou, terug. Want er is heel veel gezegd staat... over deze vergaderingen. Ja, de dag daarna, dat is het laatste puntje wat okay. ik wil aanhalen, okay. de strandhuisjes. Ja. Eerst wordt het aangenomen, Een soort van, en nu niet. Ah, aangenomen, uh, er is een uh, visie verblijfsaccommodaties gemaakt. Onderdeel daarvan is uh, strandbungeloos. Alleen die strandbungeloos, dat is het uh, onderwerp waarvan gezegd wordt, daar kunnen we op dit moment niet verder mee gaan. Omdat we wat vergeten zijn. En we zijn vergeten om de inspraak: inspraakverordening Zandvoort op een goede manier te regelen. En daar hebben uh, mensen op gereageerd. En daar hebben we naar geluisterd, daar hebben we rekening mee te houden. En ik ben absoluut ook van mening dat voor de ondernemer, want Zandvoort moet ook ondernemer. En een prachtig programma nu met wat er allemaal gebeurt. En Zandvoort onderneemt veel met al zijn vrijwilligers. Maar uh, die man heeft natuurlijk wel verwachtingen ge, ge, ge, ja, gehad, ja. En dat is heel vervelend voor hem. En dat vindt het CDA ook heel vervelend voor hem. Maar je kunt niet omheen om nog eens uh, de inspraak te organiseren wat overgeslagen is. Ja, okay. Uh, dank voor de komst. dat, ja. ik dat het allemaal wat, wat ingepast en kort is. Uh, je wil graag nog een keer terugkomen bij deze... Dan gaan we dat ja, regelen. En dan hebben we ook wat meer tijd. Uh, ik vind het wel een goed idee om... Uh, uh, na de, de commissies even na te praten... met iemand uit de politiek. Om ja, dat ja. Ja, er is het zijn natuurlijk ook gewoon leuke... Zandvoortse onderwerpen aan ja. de orde oh. geweest. Dat is dan het geinige weer. Ik begon met die hele financiële onderbouwing. Dat is belangrijk. Je moet de Zandvoort bestaan hebben. Dan moet je je geld op orde hebben. Maar het gaat natuurlijk om de Kerkstraat. Het gaat om... ...om de krocht en het ja, gaat ja, om de ja. bungeloos. Ja, precies. Dat komt wel goed. Kees, ontzettend ons, bedankt. Uh, ja, bedankt. Graag gedaan, man. Succes verder in het programma. We zijn er weer. Uh, een, een spoedprogramma, worden erop. Een spoedprogramma, ja. maar dat gaat goed hoor. De... Laat Ja, laatste ja. onderwerp. Uh, Michael Abers is aangeschoven uh, van het OBZ, Ondernemers Belangen Zandvoort. Ook oh, goed. En uh, het is alweer een paar jaar geleden dat jullie uh, de vervanger zijn geworden van het OPZ, Ondernemers Platform Zandvoort. Twee jaar exact. Ja. Want we hebben wel wat afkortingen in Zandvoort. Uh, je bent hier al een paar keer geweest. Ja. En, um, wat gebeurt er nou met het OBZ? Het is voor veel mensen nog onzichtbaar. Uh, vertel eens. Ja, oké. Okay. Nou, wat er gebeurt is gewoon: we proberen, we proberen alle ondernemersverenigingen in Zandvoort goed op één lijn te krijgen. Dat is een flinke trucje, zeg maar. Dat is een flinke klus. Dat is gewoon meer werk dan je begin, als je begint uh, uh, inschat. Uh, dat lukt wel steeds beter, zeg maar. Dat lukt wel steeds beter. Op één punt na is dat we niet goed in staat zijn. En dat ligt aan het horeca en het centrum van, uh, van Zandvoort ook zelf natuurlijk. Ik bedoel, wij kunnen wel proberen. Maar het lukt niet goed om een, horeca om een goede horecaclub in het centrum van Zandvoort neer te zetten. En dat zou eigenlijk de balans zijn. Dan heb je strandpachters, dan heb je de overzet. En dan heb je alles goed vertegenwoordigd. Het blijkt echter dat, ja, vaak is het door oud Of het feit dat mensen niet willen en dat soort dingen. Dat dat erg lastig is. Daar heeft de gemeente ook veel last van. En dat zou onze club natuurlijk ook, uh, ja. Sterker maken en daardoor kun je alle belangen ook beter verdedigen. Mm -hmm. Met de rest, wat wel is aangesloten, ja, daar gaan we steeds grotere stappen mee maken. We zijn erg blij dat de gemeente nu ook het omdraaien van de Grote Krocht heeft uh, omarmd. Dat is een belangrijk speerpunt van OVZ en OBZ geweest. OVZ is daar wel een beetje de trekker in, geloof ik. Hè? Nee, maar we hebben wel achter de schermen we wel behoorlijk meegedaan. Echt wel behoorlijk meegedaan. Eh, want je moet natuurlijk uiteindelijk ook van de andere ondernemersverenigingen akkoord hebben, ja. van de Ongloed Goed, De strandpachters zelfs ook natuurlijk. Want dat heeft hele gevolgen. Dus laat ik het zo zeggen, hebben we waren op. Uh, partijtje meegeblazen. En volgens mij is de laatste status daar... dat er nog een bewonersonderzoek uh, komt... Hè, dat de gemeente zal peilen bij de bewoners... van, uh, van hoe zij er tegenaan staan. Maar ik, ik hoor niet anders... dat alle, alle zijnde de groene... Ja, nou, het stond een stukje dames. Dacht, wat ja, ja. Je, je zegt over een... Uh, we missen eigenlijk nog een vertegenwoordiger uit de horeca. Hè, ja. ja. Uh, dan kan ik me voorstellen dat... de belangen van de horeca-ondernemer in de kerkstraat... heel anders zijn dan iemand in de ja, ja. Nee, daarom zou het mooi zijn als er een goed vier, vijf mensen zijn... Hè, die goed ingeburgerd zijn in die horeca en Zandvoort. We hebben wel Koninklijke Horeca Nederland aan boord. Uh, die vergaderen met ons mee. Die gaan straks ook in het OBZ uh, echt officieel meedoen. Die, uh, die krijgen ook een zetel. Dus dat is belangrijk. Dan maar dek je een gedeelte hè, af. Maar inderdaad, net wat je zegt, dat is een aantal uit de kerkstraat. Een aantal uit de haltestraat. En dan is het nooit nog een paar andere straatjes. Of op een andere plek in het, uh, in het dorp. Ja, dan heb je daar een mooi afgewogen uh, deel van. Het is ook voor de gemeente belangrijk. Hè? Handhaving, dat soort dingen. Nu zitten ze vaak met 20, 30 verschillende ondernemers Als je dat zou kunnen bundelen, is het natuurlijk ook vanuit de handhaving, et cetera, et cetera, natuurlijk ook uh, veel voordelen te halen. Vind, vinden vinden de, um, de mensen dat eigenlijk wel interessant, zo'n OBZ? Zijn ze niet veel meer gericht op, op kleine verenigingen? Want als ik bijvoorbeeld... Um, de kerkstraat neemt. Ja. Die organiseert een, uh, een evenement, uh, met de, het mode-evenement. Ja. En is puur gericht op die kerkstraat. Klopt. Die ondernemers die gaan goed met elkaar op. Want het zal iemand in, de, in het einde van de Haldenstraat niet interesseren... wat er uh, een modeshow op, op de kerkstraat begint. Ik vind het een verbrokkeling aan het worden. Nee, kijk, je moet het zo zien. Je hebt altijd overstijgende belangen. Kijk, als het centrum zegt... wij vinden dat de standpachters meer belasting moeten betalen... of de standpachters zouden zeggen dat is niet in het belang van Zandvoort. Hè, van de ondernemers voor het hele dorp. Dus je hebt altijd een overkoepelende club nodig... die naar het belang van iedereen kijkt... Daarom is een overkoepelende club altijd belangrijk. Natuurlijk. Oh, ja. Er uh, is een fashion weekend, ik noem maar even wat. Nou, ik, ik kan dat, je kan dat breed trekken, want de grote krocht uh, deed een loterijweekend... En dat, ja? is, dat zijn een aantal ondernemers die wat met elkaar regelen. Ja. En uh, ik ben het gedeeltelijk met je eens dat overkoepelend belang uh, er zou moeten zijn. Maar ik zie het niet gebeuren. Nee, nee maar luister, kijk, kijk nu naar die grote krocht. Nu in principe rijden heel veel automobilisten rechtstreeks naar het strand. Het feit dat die grote ploeg wordt omgedraaid. betekent voor die strandwachters natuurlijk niet in principe winst. Absoluut niet. Dat moet wel afgedekt worden, dat moet besproken worden. Iedereen moet er mee eens zijn. Daar heb je altijd een grotere ploeg voor nodig. waarin iedereen vertegenwoordigd is. Hoe vaak vergaderen jullie? Eén <coughs> uh, keer per twee maanden. Eén keer per twee maanden. En jullie bestuur is voortvarend begonnen. twee jaar geleden met Rob Peters en, uh, en Benne Koenaert. Inmiddels zijn beide heren niet meer in beeld. Wie zijn de vervangers? Dat is Theo Miedema en John Cornelissen. Dat zijn de nieuwe voorzitters. Theo Miedema is de voorzitter van de permanente strandpavillons. Ja. En John Cornelissen is dat van alle strandpavillons, zeg maar. Dat is de overal voorzitter. En die zitten beide al in het OBZ. Opvallend is dan dat er weer twee strandpachters terugkomen voor twee strandpachters die weggaan? Nee, nee, nee. Zij doen de strandpachters. Hè. Ze okay. zitten in het OBZ voor de strandpachters. Dus de strandpachters hebben gewoon van plek gewisseld. En dan zit er nog de OBZ in? Ja. Dat is Peter Tromp? Ja wie zit er dan nog meer? Uh, er zit uh, Theo van der Laan in. Dat is uh, onvast Vastgoed? Goed. Ja, vastgoed. Uh, René van der Moot zit erbij als adviseur. Die heeft heel veel panden natuurlijk in Zandvoort. Dat is een grote speler in Zandvoort. heeft de gemeente ook regelmatig mee te maken. En daarnaast hebben we als laatste Linde nog, Linde Kleewits. En Linde is het proberen op de hotels te Correct. Um, dan mis je inderdaad de data, horeca. Ja. Mis je de horeca, ja, klopt ja. correct. En dat is eigenlijk een van de grote spelers natuurlijk. Ja, ja zeker omdat het centrum het natuurlijk ook moeilijk heeft. Bij de strandwachters gaat het redelijk. Ook niet overal. Hè. De ene strandtent waait aanzienlijk beter dan de andere. Alleen je ziet natuurlijk in het centrum dat daar meer pijnpunten zijn. Hè. Dat, dat zie je ook aan een mooi groot plan als Roton en horeca. De pijnpunten waar gaan de slagen, hè, de, de klappen vallen. Misschien lege winkelpanden, et cetera, et cetera. Daarom is het zo belangrijk dat het centrum ook goed vertegenwoordigd is. Nou ja, die, uh, die bijeenkomsten die uh, laatst geweest zijn voor de horeca en retailversie... Uh, en, uh, die spreken een beetje voor zich, want het waren allemaal aparte hokjes... Uh, en nu komt er een convenant en daar, daar moet natuurlijk wat uitkomen. Juist. Uh, nou, daar wil ik wel, als ik de ruimte heb, daar nog even wat over zeggen. Daar hebben wij nog wel de ruimte. Oké, okay, nou. <laughs> wat je ziet is, iedereen gaat straks een krabbel zetten volgende week. Pascal Spijkerman heeft keurig zijn werk gedaan. Hij heeft alles echt en alles en iedereen benaderd. Dus wat dat betreft, er kan straks niemand zeggen van wij zijn er niet in gekend. Alleen nu ligt het natuurlijk aan de volgende stap. Er moet straks een kernteam komen met een aantal goede spelers erin. Mensen die willen samenwerken en die moeten die volgende stappen gaan zetten. Nou, dat, is, dat, is, dat hebben we ook al besproken op die bijeenkomst. Van, jij stapt 21 juni op. Ja. Hoe nu verder? Dus dat is eigenlijk wel de crux. Ik denk, maar dan wil ik niet ver vooruit filosoferen. Want die beslissing bij de gemeente. Maar ik verwacht dat ze hem nog een tijdje gaan aanhouden. En dat, dat Pascal Spijkman nog een tijdje gaat blijven. En dan zal zijn rol ongetwijfeld worden. Dat is zo rond. Afgelopen dienst, is dat besproken. Oké, okay, nou dan ja, klaar. Okay, dus hij, okay. okay. uh, hij blijft. Dus hij volgen. blijft. Dus, en dat betekent de volgende stap. Dat hij dat kernteam gaat neerzetten. Mm -hmm. En dat kernteam zal gewoon moeten gaan zorgen. Dat hij de goede punten uit het confinant. He, want er staan wel heel veel punten in. Het feit dat je dat binnen een half jaar kan invoeren, dat gaat niet lukken. Dat lukt in geen gemeente in Nederland. Nee. Maar de hoofdpunten eruit halen en dat proberen te gaan invoeren. En daar zal hij goed moeten gaan kijken dat hij belangrijke spelers heeft. En ook mensen die willen samenwerken. Op die twee dingen zal hij goed moeten letten. Ja. Hm. Um, als ik door het dorp loop en ik roep in een winkel uh, wat weet je van het OBZ dan krijg ik vaak de geluiden van, nou, we zien ze niet. Wij zijn een brancheclub. Wanneer, wanneer gaan jullie uh, naar buiten? Luister, de belangrijkste brancheclub van Nederland is MCW. Uh, hoe heet het? Ook alweer? Uh, nou, moet ik het even... VNO-NCW. Dat is een brancheorganisatie. Ja? Wij belangen, uh, behartigen de belangen van ondernemers, ook bij de gemeente. Dat gaat over belastingen. Dat gaat over hele saaie... Ja, saaie ja? zaken, zeg maar. Ja, dat is vaak achter de schermen ook. Dat heb ik. Nu wordt bijvoorbeeld een grote krocht omgedraaid waar we heel veel werk in bezitten. Nou, wij laten Peter Trompen het overzetten. Hè? Als die wat meer naar buiten treden van dat hebben wij geregeld. Laten we dat zo. Prima. Dat is voor ons ook niet belangrijk. Maar is dat niet belangrijk ja, dus... voor jullie zelf om in ieder geval op de voorgrond te treden? Zodat mensen ook een beetje begrijpen waar jullie mee Kijk, je zit natuurlijk met het, met het grote probleem dat er een aantal jaren enorme verdeeldheid is geweest. Dus ik vind, je, je kan wel naar buiten treden van, goh, wat hebben wij er allemaal homogene ploeg van gemaakt. En dat werkt nu iedereen goed samen. Maar eigenlijk ben je daar nog niet. Het hoofddoel, de hoofddoelen zijn gewoon nog niet bereikt. En dat is ook logisch, want dat duurt even. Kan je mij dan vertellen wat een paar hoofddoelen zijn? Hm lagere belastingen voor ondernemers. Dat is echt belangrijk. Dat op alle kanten de precario in het dorp... de strandwachters minder belasting gaan betalen. Dat ze meer lucht krijgen om te ademen. Nou, wij vinden natuurlijk uiteindelijk ook de ontwikkeling van het dorp. de midden dat, dat het ja, zeg maar zandvoort voor het er steeds beter komt uit te zien. Die beslissingen liggen natuurlijk ook bij de gemeente. Maar wij zijn wel constant druk aan het uitoefenen. Dat dat sneller en beter in werking wordt gezet. Dan infrastructuur. Daar nou, is die grote krocht een prachtig voorbeeld van. Infrastructuur, verbeteren infrastructuur... Wordt alles beter gevonden? En factor 4, dat is natuurlijk een van de allerbelangrijkste factor 4... is het feit dat iedereen beter gaat samenwerken. Dat al die clubs, al die clubs vertegenwoordigers krijgen... die elkaar wel weten te vinden. Heb je um, alle vertegenwoordigers? Want ik zie hier uh, strandventers en... en uh mobiele vitrine restaurant -eigenaren staan. Ik zie Patrick Bergnet zitten. Nou, die zit regelmatig, niet vaak, maar hij zit af en toe aan. Patrick kan altijd aanschuiven. We hebben ook regelmatig contact. En dat is iemand waarvan we altijd heel graag zijn mening horen. Zal Patrick morgen zeggen, wij willen ons aansluiten. We vinden dat toch belangrijk. Is hij van harte, harte, harte welkom. En dan uh, op horeca naast zit je uh, met alle vertegenwoordigers. Nou, te kijken, die horeca is, blijft een lastige punt. Je hebt heel veel mensen in de horeca die gewoon aangesproken zijn. Die zeggen van, ik vind het allemaal leuk en sympathiek. Maar ik heb geen zin om erin, erin, om erin te gaan zitten. En dat heeft niks met het overzet. Ze willen niet eens in hun eigen club gaan zitten. Hè? Nou, ze zitten natuurlijk wel met Horeca Nederland. Ja. Maar dat is gewoon vaak een andere horkers. Uh, Nederland levert voordelen op. Daarom zijn er ook veel mensen op het strand. Lied. Ik dacht even uit mijn hoofd dat er 88 leden zijn voor KN. Dus dat is een enorm grote mm -hmm. club. Maar dat heeft ook te maken met juridische vertegenwoordiging, ondersteuning, ja. dat soort ja, dingen. Ja, dus dat is meer dan vast. Ja, ja super, super vakbond, super vakbond. Zo moet je dat ja. zien. Um, ja. Ja, ik wil toch eigenlijk dat jullie een beetje naar buiten gaan, maar dat, uh, dat ga ik dan waarschijnlijk missen. Dan beloof ik je, dan zeg ik je dat hierbij toe. Oké, okay, want. Uh, okay, dat is wel dat belangrijk. Dat, wat is, dat is niet om, om, okay. om, om, om, okay. om af te zeiken, maar het is wel zo dat. dat en dat hebben heb we al eerder met je besproken. Wij horen dat in het dorp, dat mensen dat niet, niet weten. En dan okay. kan je zeggen, ja, het zijn saaie onderwerpen. Maar ik denk dat een ondernemer, zeker een Patrick Berg, zo'n saai onderwerp als minder belasting betalen. toch wel ineens interessant gaat vinden. Nou, mm. ja, zonder we, meer. Dat... We nemen het te harten, Absoluut. Goed. Um, Verder nog lopende dingen bij het OBZ? Nee. Behalve is... de vier speerpunten, de vijf speerpunten? Nee, dat zijn wel de belangrijkste zaken. Zeg. Maar dat zijn de zaken waar nu op dit moment de meeste focus op geldt. Natuurlijk kijken we naar alle nieuwe ontwikkelingen. Alles wat er binnenkomt bij de gemeente. Maar dat zijn de belangrijkste zaken. Hoe vaak overleggen jullie met, met de wethouder? Ja, met de wethouder één keer per twee maanden. Ondertussen heb ik nog wel regelmatig zo los contact met ze. En daarnaast met het ambtenarenapparaat één keer per maand. Dus, dus eigenlijk feitelijk kun je zeggen dat één keer per maand... Moet je dan naar halen of mag je zo antwoord blijven? Ja, dat is straks natuurlijk de grote vraag. Ik, ja. inderdaad, ik verwacht dat we binnenkort naar halen moeten. Dat, dat zit er wel in. Goed, Michael. Uh, bedankt. Of Rob, heb je nog wat? Nee, nee, nee. Dit was het. Dan weten we voorlopig weer genoeg voor het OBZ. Bedankt. Uh, wij gaan afsluiten vanuit Hotel Hoogland. Het was weer gezellig en druk. Ja. Een, een, een spoedprogramma met mensen die onder de douche hier naartoe komen rennen en lopen. Ja, maar het is wel gelukt. Maar het is wel gelukt. Ja, is wel gelukt. Uh, wij danken iedereen die eraan meegedaan heeft. Hotel Hoogland bedankt voor het uh, beschikbaar stellen van koffie, drank en ruimte. Ja, zeker. Dank aan de techniek, Daniel Leffert. En uh, de redactie van het programma van de Rozenaag, Gert van Kuik. En uh, ja, ondergetekende deze keer. Ja. Omdat Gert hier lekker op vakantie is. Ja. ja, Rob, je hebt een mooi programma gemaakt... Uh, dank voor het mee te presenteren en uh, ik zou tegen de mensen thuis zeggen uh, tot volgende week. Ja, en mocht u de uitzending nog willen in de herhaling willen horen... dan is het donderdag tussen 8 en 10. Uitzending gemist www.cfmzandvoort.nl Vul de tijd en datum in en 1 uur later invullen. En u kunt het hele programma nog eens rustig nalopen en kijken wat iedereen gezegd heeft. Ik wens u een heel goed weekend in eigen Zandvoort. Tot dan.